Je niet zo fijn weet dan dat je extra goed moet zaken. Wil de angst wat beter zijn, maar je vindt de hulp zo verboden. Want je weet het zelfs zo goed. Toch heb je Nick en Simon altijd nood. Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. In de hele wereld protesteren Italianen tegen premier Berlusconi. Ze eisen het vertrek van de premier. Er zijn betogingen in 50 steden verspreid over de wereld, maar het zwaartepunt ligt in Rome. Daar trekken tienduizenden Italianen naar een groot plein in het centrum. Ook in Amsterdam wordt betoogd. In Italië doen de belangrijkste oppositieleiders niet aan de demonstratie mee... om er geen partijpolitieke zaak van te maken. De betogers zijn gekleed in het paars dat naar geen enkele politieke partij verwijst. De no-be-day, zoals de initiatiefnemers het zelf noemen... wordt gehouden uit woede en schaamte aan Berlusconi. De demonstranten verwijten de premier dat hij het rechtssysteem aan zijn laag slaapt... en dat hij door zijn macht de berichtgeving in de media manipuleert.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 Ronald Koeman heeft verbaasd gereageerd op zijn ontslag bij landskampioen AZ. In het NOS-programma Langs de Lijn zei Koeman dat hij het ontslag niet heeft zien aankomen. De directie en het bestuur van AZ zegden vanochtend het vertrouwen in Koeman op. Volgens directeur Voetbalzaken Marcel Brands presteert AZ te wisselvallig. Gisteravond verloor AZ thuis van Vitesse. Dat was de zevende nederlaag in de eredivisie van dit seizoen. Het weer, er vallen nog een paar buien, maar er zijn ook opklaringen. Het is een graad of 8. Morgen is het met 11 graden zachter, maar er staat wel meer wind. En vooral s'morgens is er van tijd tot tijd regen. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Luisteraars die het nog niet weten Wij hier in Zandvoort hebben heel veel Geweldige koren Albert Jan ja. Koren en die zingen lekkere liederen Zo, zo heb je, allerlei soorten koren Een van die koren is de pop zingers ja. En ik weet toevallig van de poppers Dat ze zangers zochten toch? Dat ze zangers zochten, ja, ja dat niet alleen Maar dat het ook een van hun favorietjes is Deze oh, oké. Okay. van Ari Kara En Fame, vandaar even gedraaid Voor alle poppers hier in Sanford. <laughs> Ja toch, niet dan. Ja, helemaal leuk. Jawel. Helemaal goed. Welkom bij de derde, derde, oh ja. derde laatste uur. Alweer? Het laatste uur alweer. Jongen, jongen jongen de tijd vliegt ook weer ja, we voorbij, kon, we komen niet, over, niet te geloven. We komen natuurlijk niet door alle, al onze items heen, want dat is, dat is elke week is dat uh, het geval. Maar natuurlijk gaan we nog even straks terug naar het voetballen. We gaan nog even kijken naar de evenementenagenda. Uh, we gaan de filmprogramma uh, uh, dus bekijken, welke films er allemaal draaien in het circus. Uh, en als we nog tijd hebben, hebben we nog wat andere nieuwtjes van het, van het buitenland. Maar ik weet niet of ik er allemaal aan toe komt. Maar uh, we gaan eerst eens even... Ramses Chavi. Want het is nu stil in Amsterdam. Ja, nu ook bij ja, ons. Ja, ja. Ja. Nee, dan komt hij aan hoor. Ramse Stil in Amsterdam. Die stil in Amsterdam. De mensen zijn gaan slaan.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 Zomaar hard om te kunnen zingen, want de auto's en de fietsen zijn levenloze dingen, want de mensen zijn van slaan. Dank, niemand die ik tegenkwam. Oh oh Is oh, oh, oh. stil Amsterdam. De mensen zijn als slaap. Mm -hmm. mm -hmm. Ik steek een sigaret op. Ik kijk naar het water en denk over mezelf en denk over later. Ik kijk naar de wolk die overdraaakt. ben dan zo bang. Dat was Ramses Shaffi. Jamp, hoe is het uh, daar bij voetbal? Heb je weer een doelpunt? Ja, ik heb er zelfs twee. Nee, uh, okay. De eerste voor HCC en daar schrik je van gewoon. Want HCC, dat, uh, dat neemt gewoon het spel van Zandvoort over. Zandvoort kan de bal niet in de ploeg houden, kan niet scoren, vindt de lat, vindt de paal, vindt nog een keer de lat. En uh, ja, dan uh, is een ongeschreven voetbalwet, als jij niet scoort, dan doe je tegenstander wel. En het is uh, zojuist een minuut of drie, vier geleden, is het inderdaad uh, uitgekomen. En uh, een, iemand die door de echt verdediging van Zandvoort heen, Slalonde scoorde het 1-2 en ja, dan zou je denken de Zandvoort is nu geslagen, maar een vrije schop net even buiten het 16 meter gebied voor Zandvoort, die draaide ineens erin van Nigel Berg en nu zijn de ploegen weer op gelijke hoogte en Zandvoort gaat nu toch op zoek, ze hebben nog een minuut of 12, 13, gaat op zoek naar die winnende doelpunt, want dat hebben ze gewoon nodig en gezien het beeld ...minder wedstrijden vorige week weliswaar... ...maar toch veel meer druk op het uh, Helderse doel. Ik denk dat Sandvoort gewoon hier met drie punten... Uh, ...niet meer dan verdiend zou krijgen. Sandvoort in aanval... ...VIA, even kijken... ...dat is daar Tjeetarissen... ...Tjeetarissen uiteraard... ...de linker verdediger. dus op de linkerkant... Uh, kan veel meters maken, want iedereen van de HCC staat rond het, doel, het, het, het doelgebied, speelt hem maar Michel aan en die. Uh, oh, een rolletje recht op de keeper af. En niet kijken, gewoon in één keer schieten. Ja, het, soms helpt het, nu hielp het niet. Want hij raakte de bal niet goed en de keeper kon hem heel makkelijk oppakken. Met gevolg dat de HCC nu weer in aanval is. Tenminste, laat ik zo zeggen, in balbezit op tafel wordt, dat weet ik nog niet, hier een overtreding van Roland Kanes op de helft nog van HCRC. En die mogen dus een vrije schot nemen, terwijl het hier toch echt wel een beetje donker begint te worden eigenlijk. En de lichten niet aan zijn. Ik weet niet wat die, die schreef zegt en dat beoordeelt, maar niemand mag dan op een gegeven moment zeggen, de wedstrijd die stop ik nu omdat het te donker is. Bodefet, met balbezit. Gaat hij uh, versloppen? Hij speelt daar even kijk, Chris Dulger aan, aan de rechterkant van het Zandvoortse veld. Dulger naar Remco Romde. Hij staat helemaal vrij op het midden. Maar er is helemaal geen beweging. Dat klopt ook wel. Want er ligt een speler van ACRC op de grond. Geblesseerd. Ik ga terug nu naar de studio. We hebben nog een minuut of tien. Misschien wel twaalf te spelen. Sandus 2-2 in de wedstrijd. Zandvoort tegen ACRC. En zo dadelijk over twee platen komen we weer terug bij Joop van Ness. <middels> Flight Commander P R Johnson on Mars Flight 247. Very well go. Hold on oh, please. please. <laughs> Thank you operator. Hi, darling. How you doing? Hey baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry. I'm not to be a fun house Het was de single van Pink en de fanhouse. Nou even kijken of we ook fan kunnen hebben bij SV Zalvoort. Of is het HCC die gescoord heeft, Joop? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ik het Zandvoort. van Zandvoort en het is ook verdiend, want ze hebben zoveel kansen gehad. Nijnsenburg kon alleen de 16 meter insprinten in en uh, probeerde daar nog een schot te keeper stopten. Het kwam voor de voeten van Michel Aantrecht. te en die kon niet anders doen dan gewoon keihard uithalen en het uh, dak van het uh, doel doen bollen. Zandvoort staat met 3-2 voor, maar het is niet van harte gegaan. Het is, ze hebben het verschrikkelijk moeilijk. Uh, Zand, uh, HCC houdt de bal veel makkelijker binnen de ploeg en dat is Zandvoort niet gegeven. Uh, ik, ik heb geen idee hoe dat komt. Ik weet niet of erop getraind wordt of niet. Maar HCC vroeg steeds en vindt steeds de vrije man. En wordt dan ook... De laatste paar minuten weer regelmatig gevaarlijk voor het uh, goal van uh, Bodefitt. En hier gaat Zandvoort. Ga kan hij kan pas? Oh, hij kan er niet bij komen aan. Uh, de keeper lag al helemaal op de, op de, in het midden van zijn eigen helft. En uh, kon uh, die ballen niet goed te pakken krijgen. Werd geholpen door een verdediger. En de aan kon er daardoor niet bij komen. De HCC kan nu de aanval weer overnemen. Uh, aan de re rechterkant van het Zandvoortse veld. Kan die maar zomaar weer slalen om naar binnen toe. Dat was dan net het tweede hoekpunt van HCC. Ook. Er wordt eindelijk afgestopt. Maar nog niet ver genoeg. Want de bal is weer in HCC-handen, op mijn handen natuurlijk, in de voeten. En gaat een schot komen. Een schot van de board, de vetten, die kunnen net tegenhouden. Dat scheelde heel erg veel. Heel erg weinig. De vet stond een meter of drie, vier voor zijn doel. En besteedt zich erbij. De bal die wordt nu over de zijlijn gewerkt. En de fit die krijgt nu uh, een blessurebehandeling. Uh, de klok staat op uh, 89 minuten. Er zal wel wat minuten bij komen. Want er zijn zes wissels geweest. Dat betekent zes keer een halve minuten bij. Er zijn een paar blessures geweest. En misschien dat de scheidsrechter minuten vijf bij zal gaan tellen. Voorlopig ligt het spel stil. En de fit die uh, wordt daar opgelapt door kamp van De verzorger van Zandvoort. Uh, die, uh, dat duurt natuurlijk even. Want daar ligt in zijn doelgebied. De Kampan is er nu bij. En die zal uh, proberen. En ik denk ook wel dat dat zal lukken. Want het lukt het dan wel... Om uh, de vet op te, op te lappen. De scheidsrechter gaat er nu, natuurlijk nu naartoe om te kijken of het er allemaal aan de hand is. Want het is, duurt het al redelijk lang nu op dit moment. Nee, de scheidsrechter gaat de bal pakken. Want hij heeft natuurlijk, uh, de, de vet was in balbezit. de uh, werd afgefloten door de scheidsrechter. En dat betekent een scheidsrechtersbal in het 16 meter gebied. Het dus zal ongetwijfeld zal hij die bal aan de vet gaan geven. Zodra hij weer opstaat. Dat gaat dan nu gebeuren. Even een beetje inkpinken. Maar ja, het was wel weer bijna een doelpunt. Hij stond te ver voor zijn goal. En dit werd gezien door de invaller nummer 12 van de Helderse ploeg. En uh, dat scheelde heel erg weinig. Hij kon er net even zijn handje er tegenaan krijgen. En kon later die bal pakken. Inderdaad, zet het bal in de voeten van uh, de vet. Mag hem ook pakken. En dan gaat het naar Jan Sonneveld. Sonneveld, het verre bal. Richting Michel... Da nee, Nijsselberg. Kan hem heel mooi aannemen. Echt beheerst. goede balcontrole. Maar nu moet hij nog een bepuren, die man uh, passeren. En dat lukt niet. Ja, dat lukt hem wel. Uh, hij houdt die bal binnen voor de achterlijn, jij inderdaad. Maar ten koste van balverlies, ACC kan het weer overnemen aan de Zandvoortse rechterkant van het spel, maar wel nog helemaal bij hun achterlijn. En dan wordt die bal weer getrapt, Zandvoort die mag gaan gooien bij, de van, bij hun eigen duckout. En wie gaat dat doen? Dat gaat Chris Dilger doen. Uh, alles wat Sanford is, dat staat natuurlijk nu met de uh, dichtgekneven billen. Want dit, uh, dit, dit, dit moet gewoon uh, goed aflopen. We weten niet hoeveel de schijzer erbij is. Want het staat ondertussen op 90 minuten. En dat is een goede baas daar van uh, Jurjen Mans op Maurice Mol. Krijgt hij de bal voor? Krijgt hij de dag voor? En de keeper kan nog net zijn handen tegenaan krijgen. Anders had daar zomaar Michel Daan uh, die bal erin kunnen koppen. En het is twee zandvoort in balbezit. Sven Van op de linkerkant. probeert daar zijn man te passeren. En het lukt niet voetje van de verdediger van HCC over de zijlijn. Zandvoort mag gaan gooien. En dat doet Sven van Nes nu naar Michel de Haan. De Haan kan die bal niet controleren. Toch van Nes Hij Gaat hij over de zijlijn. Weer voor Zandvoort. Zandvoort mag gaan gooien. Dat maakt niet uit. Het is allemaal tijd. Het is bijna in de, op, de, op de achterlijn. Dus het is heel ver van het Zandvoort doel af. En er is geen beweging. Dus daar kan op dit moment de bal niet kwijt. Het kost allemaal tijd. En daar zit Huis. Huis Azië, die een hele goede wedstrijd heeft gespeeld. Geeft er nog een schot. Maar dat was te slap om de keeper van HCRC. Die echt prima werk heeft gericht vanmiddag. Alleen in het begin was hij een klein beetje niet balvast. Maar die heeft echt zijn ploeg. Voor een veel groter Nederlaag als, nee, als deze stand blijft staan. Kunnen behoeden. HCRC in de aanval op de middenlijn op dit moment. Uh, ze hebben Haas... Natuurlijk hebben ze haast. Zandvoort die, die, uh, laat daar meteen dan lopen. En dan wordt daar verdedigd via 2 Niet goed in de voet HCRC kan overnemen. Diepe bal. Wie is dat daar? Dat is Jeroen Lokalis, die Jan Sonnensveld. Die kan de bal wegwerken. Koppelt naar, uh, Michel Daan, oude. Oh, slechte bal, ongelooflijk. De keeper kan die echt heel makkelijk kan die hem weghalen. Probeerde een dieptebal op, eh, uh, En dat, uh, dat mislukte. Uh, want de keeper zat ertussen. Maar er was ook wel een heel slap balletje. Dus ondertussen weer Sandvoort. Sandvoort, daar uh, aan de linkerkant van het veld. Even kijken, koppend. Er gebeurt er nou iets. Nee, ze staan allemaal stil, maar de scheidsrechter kwam al niet gefloten. Ik zit nu uh, hoog en droog in de bestuurskamer. Lekker deze wedstrijd te volgen. ACSC kan gaan gooien. Doet is niet goed. Naar Berg. Berg weer een diepe bal. En weer een slechte bal. Nu van uh, Nijzerberg. Kieper kan er weer wegwerken. Gaat over de zijlijn? Nee, ja, gaat inderdaad over de zijlijn. Op de middellijn mag Zandvoort gaan ingooien. Ze gaan zich ermee bemoeien. Uit, uh, uh, uh, zoals altijd, en er is daar een blessure, denk ik. Nee, dat zat alleen met zijn veters vast te maken. Nou, helemaal goed. Sven Van Nes. kan de bal aannemen. Spel daar, Berg in. Berg, kan hij meegeven Rondé? Nee, daar wordt gefloten. En dat uh, was duwen van Berg, die zit ook zijn achterwerk in de verdediger van ACRC. En daardoor kon die man niet bij de bal komen. Ondertussen is die bal 4-0 geweest bij ACRC terechtgekomen, maar nu aan de andere kant van het veld. Diepe bal. Heel simpel kan daar opgepakt worden door. Boy de Vets, ja hoor, heel simpel. Boy die controleert de bal. En daar wordt waarschijnlijk gefloten. Einde van de wedstrijd. Sanford pakt drie hele belangrijke punten. Ze okay. dus het met de hak over de sloot. Nou, gelukkig inderdaad een winst voor uh, SV Sanford. Dankjewel Joop. En een heel fijn weekend. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer Joop. Okay. dat Joop. was uh, Jafres 3-2. De eindstand van uh, deze wedstrijd. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee.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 Het is toch altijd mij maar... Robert Johnny heeft wat met deze plaat. Want hij ging meteen de hele wereld afbellen. Moet je eens horen wat ik nou krijg? Ja, dat is een, een stukje jouw sentiment. Sef, 74 en 75. De afgelopen week hebben we kunnen genieten van een uh, leuke ijsbaan hier op het uh, Gasthuisplein. De initiatiefnemer daarvoor is inmiddels aangeschoven Bart Schuitenmaker. Want gisteravond, Bart, Goed, is, jouw de jouw ijs, uh, goedemiddag, is de goedemiddag. ijsbaan. Uh, en moeten we weer eventjes wachten voordat hij terugkomt waarschijnlijk. Ja, hij is toch acht dagen gelegen. En uh, tijdens de kerst, uh, Mark of the Face, Mark Zondag, was het natuurlijk een heel groot succes. Maar ja, ja. helaas daarna uh, een beetje verregend. Ja. En, uh, dus dat, jammer, dat, dat is maar, het enige wat je, niet kan, wat je niet kan regelen is het weer. Dat nee, kan niks aan doen. Maar, maar in... verder denk ik het uh, qua wil en uh, ja. nou gewoon weer een positieve uitstraling van het Gasthuisplein. Uh, dat het gewoon goed is geweest. En, uh, nou ja, is... Hartstikke leuk. Ik hoop het volgend jaar weer. En dan hoop ik ook beter weer. Ja, waarom, uh, we hebben vorige week die evenementenvergadering ja. op, op het raadhuis uh, gehad. Uh, ja. De heliansen uh, en de wethouder Tatus had dat voor. En uh, we hebben neergelegd dat we dan uh, in gezamenlijkheid het misschien wat groter gaan opzetten. En dan echt een winter uh, wonderland uh, maken. Ja. Samen uh. met de kerstmarkt en uh, met, en... Uh, met uh, de, de familie uh, Lemmons uh, kijken of we dan ook... Uh, uh, Culinair wat meer kunt doen eromheen. En in uh, nou ja, ja. samenwerking samen, uh, nogmaals met de, dan de Kerstmarkt, ook de Sprookjeswandeling en dat soort dingen. En dan heb je ja, echt een, ja, een, een, een groot event. Want het, het vorige uur, misschien ik je het gemist hebt, hebben, hebben we net een interview gehad met de nieuwe voorzitter van de Ondernemersvereniging Zandvoort. En die had in die richting ook grootse plannen ja. om de decembermaand een gewoon massaal Kerstkarakter te gaan geven en daar houden ja. we natuurlijk een ijsbaan bij. Uh, Zij willen daar ook al mee doen overzet, dus dan ja. heb je ook een, een behoorlijk breed platform. En uh, Hilly die heeft meteen het initiatief genomen om al een behoorlijke subsidieaanvraag voor volgend jaar neer te leggen voor die decembermaand. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Kijk, helemaal Kijk, goed. Die laat er ook geen gras over groeien, die Hilly. hè? Nee, zo is dat. Ja, ja. Hey Bart, maar uh, ja, niet alleen de ijsbaan is een van de initiatieven. Er komen nog veel meer leuke dingen aan uh, op en uh, rond het Gasthuisplein. Wat heb je voor ons in petto? Ja, morgen, zondag 6 december. Ik denk dat de meeste mensen dan uh, gisteren en vanavond wel Sinterklaas uh, hebben gevierd. Met uh, de Goedheiligman, die uh, is er morgen ook nog wel. Maar uh, wij dachten dat. Uh, dan het is hij maar echt jarig, hè? Ja, morgen. daarom, morgen is hij jarig. En uh, dan uh, leek het ons een uh, leuk idee om uw goed bedoelde, edel volledig overbodig cadeautje mee te nemen naar het wapen. En ik uh, <laughs> te ruilen met iemand. Uh, zo van, uh, die moet ik niet Heb je dat wel met de Sint kort gesloten? Krijg je daar zo redelijk van Ja, ja. Dus soms. Som... Volledige toestemming van de Sint? Ja, volledige mededeling van de Sint. We hebben gezellige muziek. We hebben uiteraard pepernoten nog. We hebben bischops, wijn en. En een, een lekker stampotje, Dus uh, iedereen is weer van harte welkom. En het zal een hele gezellige boel worden. Van waar, ja, ik van waar dit initiatief? Ik bedoel, uh, je maakt een verlanglijstje. Maar ja, je krijgt natuurlijk wel eens wat je... Iets, kan me iets voorstellen. Je iets krijgt iets wat je niet leuk... En dan kan je morgen ruilen. Ja, precies. Dan kan je kunt gewoon ruilen. En, uh, Dat is, dan is dan mooi, Gewoon een gezellige van. Ongetwijfeld komen we iemand tegen die, uh, die ook zoiets heeft. Dus, uh, en dan komt er, er iemand af... binnen zo, weet je wel. Mag ik voor jou? Van de... <laughs> ja, ja, ja. ja, ja dus, het is nu echt Zwarte pieten. Hartstikke leuk. Hoe laat begint dat? Ah, vanaf drie uur. Eh, vanaf heren. drie uur. Ja. Lekker muziek hier, live uh, muziek? Of ja, nee, met uh, Jacques Jongmans. Jacques Jongmans, weeg uh, de muziek. Dus, uh... Ja hoor. Gezellige muziek, bischopswijn, pepernoten en een stampotje. En Iedereen is van harte welkom. Van jong tot oud gewoon lekker ruilen. Zo so is het. En van ruilen komt geen huilen, hè? In dan dit niet. geval. Nee, in dit geval, in niet. Dit geval niet. Nee, want ja. dan ben je bij je het kwijt bent. <laughs> ja, dat is ook zo, ja. ja Oké. Okay. zeg Bart, hartstikke bedankt voor even deze, deze update. Jullie bedankt. En uh, veel, veel plezier. Ik hoop uh, veel mensen gaan ruilen. En uh, dan wordt het lekker druk en gezellig in het Wapen van Zandvoort. Kan je nog wat uh, vertellen over de komende weken op het uh, Gassersplein? Gaan er nog uh, leuke dingen gebeuren? Nou, ja, we verheugen ons natuurlijk op die kerstmarkt uh, 19 uh, december. Samen met de Sprookjeswandeling. Er komen Disney-figuren. De kinderen worden voorzien van alle mogelijke dingen. In het museum kan gelezen worden. Er is een levende kerststal. Uh, wij gaan ertessoep uitdelen. Ja, We gaan de... voor 300 mensen soep koken. Dus dat wordt een flinke pan. Arjan kan aan de bak. Wow. Ja. En, uh, maar ik denk dat het echt een heel leuk sfeertje wordt. Met de kinderen op 19 december. Geweldig. Oké, okay, Dankjewel Bart voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Hier is uh, de single van de Petro Boys in suburbia.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 Dit is wel een hele speciale plaat hoor. Een hele, hele, hele speciale ja, plaat. Was die vorige... Sibbel en dan merk Me Over. Ja, een beetje een uh, leuk verhaaltje over deze plaat. Zo aan de beginperiode van uh, CFM. Ja. Hey, zo net, uh, net uit de piratentijd. En toen begon CFM in 1990... Oké, okay. ja, en dat en is uh, dus bijna. Jij begrijpt ja. waar ik naartoe wil. Bijna twintig jaar. Bijna twintig jaar, 9 februari 2010, dan bestaan wij twintig jaar. Schrijf en dat gaan we uiteraard vieren. Ja, zitten zit, uh, zit we maar een groot kruis door die datum. 9 februari 2010, 2010. want dan op exact op die datum bestaat ZFM twintig jaar. En in het kader daarvan draaien we Sybil en Don't Make Me Over. Ja. En, uh, wat kunnen we dit weekend allemaal gaan doen trouwens? Want, ja, nou, ik heb wel even gezien om uh, wat, wat dingetjes te ondernemen. Ja, nou ja, de evenementenagenda voor dit weekend is eigenlijk uh, ja, in, in, voor Zandvoortse begrippen vrij rustig. We hadden het natuurlijk net al over gehad over die, uh, die ruilbeurs in het Wapen vanmorgen vanaf drie uur. Dat is eigenlijk het enige uh, evenement wat op de evenementenagenda staat. Maar waar uh, natuurlijk uh, de kerstmarkt op de dertiende wil ik ook vast even op attenderen. Wilt u de volledige evenementenagenda uh, doornemen? Dan adviseer ik u even de Zandvoortse krant erbij te pakken. En wellicht voor iedereen wat wils. Oké. Okay. Even, uh, ik, ik lig, ik, voor mij ligt het Haarlems dagblad. En ik oh, heb... mooie foto trouwens. Welke foto? Ja, die, die ene foto. Deze of die? Nee, die. die, ja, die, oh, die, die, die grote, ja, die grote. Ja, die grote foto. Die kleuren van. Grote kleuren foto. Ja, maar, mooie foto. Daar ga ik even aan voorbij. Maar uh, ik heb begrepen dat er op het ogenblik ook mensen uit Assen zitten te luisteren. En op de voorpagina van het Haarlems dagblad staat. Mijn grote vriend, het beeld van Bartje. En uh, Bartje op de voorpagina van het Haarlems dagblad. Mind you, hè. Bart op de voorpagina. Bartje, van... even een superheld. De bekende icoon van Drenthe, Bartje, gaat sinds gisterochtend verkleed als Superman door het leven. Het bronzen beeld aan het museumlaantje in Assen. kreeg een kleurrijk pakje van Superman aan. Onder het beeld hebben de onbekende aankleders de woorden recht 007 geschreven. Hun motieven zijn tot op heden echter nog onbekend. Wellicht dat iemand, uh, uh, Assen die zit te luisteren dat ons dat even kan mededelen. Maar uh, Bartje op de voorpagina van het Haarams Dagblad. Gewoon uh, even luisteren trouwens voor Brenten. mensen buiten Zoonvoort. www.zfmzoonvoort.rl En klik op de livestream en je kan uh, live mee luisteren. Ja, ja. Dat Nou, was... Sint Nicolaas heeft mij toestemming gegeven voor de volgende plaat. Nou, ben en dan benieuwd. Dan ga ik hem lekker draaien, want ik heb er onwijs veel zin in. Ben en vanaf aankomende maandag zie je hem helemaal in het teken van de, de kerst. kerst. I'm the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 Snif, sniff snif, snif, snif. sniff snif. tijd vliegt voorbij albert jan time flies when you're having fun Oké, dat hebben we wel weer okay. gehad We are the fun station rob het was CFM een, plezier om met jou samen te werken volgende week ja. van tussen 2 en 5 zijn we er weer doen we het gewoon weer opnieuw kerststemming de kerststemming mag dan echt uh, maar losbarsten natuurlijk eerst, eerst pakjes uitpakken pakjes pakjesavond heel veel en morgen, plezier daarbij en morgen wisselen pakjes wisselen Oh ja. ja bij het wapen bij het wapen oké. Okay. en wat krijgen we na 5 uur na 5 uur krijgen we entertainment for, for you dat hele team het hele team. En het, ik heb begrepen even dat Eens even kijken of ze compleet zijn. Laat zijn ze even conference? horen dat jullie er zijn. Nee! Yeah. Oké! Okay. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Zo dadelijk uh, vanaf uh, vijf uur. Heel veel plezier met dat programma. En wij zijn er zoals ze net al zeiden. Volgende week weer. Some things in life are made. They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble, give a whistle.